4 uur. Het los journaal Door Alt Megens. pvv leider Wilders vindt de gang van zaken rond de aanpassing van het regeerakkoord... een blamage, een wanvertoning, beginnerswerk en een bende. Bij het debat over de regeringsverklaring sprak hij van een gedrocht. Wilders hoopt dat de excuses van premier Rutte van gisteren... het begin zijn van een groot aantal sorry's. Volgens hem zijn er bijvoorbeeld excuses nodig aan hardwerkend Nederland... en aan AOW'ers met een klein pensioen krijgen we ook een sorry aan het adres van al die mensen in Nederland... die strategisch VVD hebben gestemd... omdat ze geen socialisten in het kabinet wilden... maar nu tot een spijt en ergernis moeten vaststellen... dat dankzij de VVD een beleid van socialistische nivellering wordt gevoerd.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 VVD-fractievoorzitter Zijlstra kreeg van veel kanten kritiek op het verschil tussen wat de VVD voor de verkiezingen heeft beloofd en wat de partij heeft binnengehaald. Seria-leider Buma zei dat de VVD ontzettend stupide heeft onderhandeld, alles weggegeven en bijna niets binnengehaald. Zijlstra wees dat met kracht van de hand. Het papieren treinkaartje blijft bestaan. De NS wil voor incidentele treinreizigers die geen OV-chipkaart hebben... de papieren enkele reis- en dagretour beschikbaar houden. Die blijven te koop bij de Bali, de kaartautomaat en de website ns.nl. Net als de dagkaarten voor de fiets en de hond. Ook internationale reizigers houden een papieren ticket. De NS wilde het papieren kaartje eind 2012 afschaffen. maar Diverse consumentenorganisaties hadden aangedrongen op het behoud van het papieren treinkaartje. Volgens de organisaties is het voor treinreizigers die alleen af en toe met de trein reizen... ...ondoenlijk om een chipkaart te kopen, waarop ze ook nog eens een bedrag van 20 euro moeten storten. De commissie Cohen zet Twitter in om de daders van de facebook rellen op te sporen. Commissieleider Cohen probeert via Twitter in contact te komen met de ouders van de kinderen die er in haren bij waren. De commissie Cohen doet namens politie, justitie en de gemeente onderzoek naar de rellen in september. Een van de taken van de commissie is om uit te zoeken welke invloed sociale media hebben gehad. Het is de eerste keer dat Cohen zich als voorzitter van de commissie via de sociale media tot het publiek wendt. Eerder bracht hij een bezoek aan Haren om met de betrokkenen te praten. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden klaart het geleidelijk wat op, maar kan later nevel of mist ontstaan. Morgenochtend grijs of mistig, in de middag zonnig en droog. En het wordt een graad of negen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 35 kilometer file. Het zijn de meeste files rond Amsterdam en Rotterdam. Ze zijn nog niet zo lang. Een opvallende file op de N3. Dordrecht richting Papendrecht er ligt pijn op de weg. Daardoor staat het tussen de A16 en de Merwedebrug 4 kilometer. U kunt ook beter omrijden via Rittenkerk over de A16 en de A15.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 En ik ben Cornelis, je in Drachten en ben het vijfste aanspreekpunt... voor ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Zoals wie binnen er dan nog 40 collega's door heel Nederland. Voor service en adviesmaat kunnen we ook juist terug in de Vodafone-winkel. Kies Jean-Paul of Cornelis of een van de andere zakelijke specialisten... in de Vodafone-winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op vodafone.nl slash zakelijks specialisten. Power to you. Vodafone. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Ger Jochems. Welkom terug bij de Villa. Fred Strobans, onze Europa-watcher... Er zijn rapportcijfers uitgedeeld ja. aan de Europese Commissie, dat is het dagelijks bestuur van de EU. En het viel niet mee. Nee, het is een rapportcijfer gegeven door 800 uh, mensen die deelgenomen hebben aan een steekproef. van zo'n Europese nieuwsite, de Eurective. Het gaat over consultants, academici, vertegenwoordigers van bedrijven. maar ook mensen die zelf voor de Europese instituties uh, werken. Nou, wat is het resultaat? De Europese Commissie haalt 3 op 10. Een kwart van deze mensen geeft de Europese Commissie zelfs een 1. De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, die krijgt 2,5. Catherine Ashton, de hoge buitenlandvertegenwoordiger, slechts een 2. Maar Nelly Kroes haalt de hoogste score 6 op 10. Bravo. Kijk eens aan. Nou, op geen enkel beleidsterrein haalde de Europese Commissie een score van boven de vier. En op het monetaire en economische uh, vlak, dat is dus zeg maar de aanpak van de eurocrisis, scoorde de Europese Commissie het uh, slechtst. Nou. We zijn even gaan rondbellen en we legden vanochtend de cijfers voor aan de Belg Karel Lano. Hij is directeur van het CEPS, en dat is een grote Europese think tank in Brussel. En we vroegen hem hoe het toch komt dat de Europese Commissie zo slecht scoort. En nota bene bij mensen die de EU goed kennen. Een van de grote problemen is dat we over de eurocrisis in feite een probleem hebben in de communicatie. Waar in vergelijking met de Europese Centrale Bank over het monetair beleid duidelijk één persoon verantwoordelijk is voor de communicatie over economisch beleid, op zijn minst vier personen verantwoordelijk zijn. En dat is zeer slecht. Markten gaan altijd verschillen van meningen gaan uitbuiten. Dan zeggen die zegt dit, die zegt wel. En uiteindelijk, het resultaat is een enorme verwarring bij de publieke opinie. Wat wordt er nu gedaan? Wie is er nu verantwoordelijk? Wat zal er in welke richting gaan we nu? En dat zien we niet. En dat zien we bijvoorbeeld dat economisch beleid heel goed in Brussel, dat er vier personen verantwoordelijk zijn. Barroso, Ollerijn, Van Rompuy en Juncker. En dat heeft men niet kunnen oplossen, want we zeggen: kijk, nu gaan we één persoon, persoon daar duidelijke verantwoordelijkheid voor geven. Dat gebeurt. Ja, en dat gebeurt niet grote verwarring dus. En de voorbeelden die liggen een beetje voor het uh, grijpen. Uh, gisteren uh, de Eurogroep bij elkaar onder leiding van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker. Die zegt: nou, goed gedaan, hè, die Grieken. Goede rapportcijfers, maar geen besluit over uh, het volgende pakket hulp voor Griekenland... omdat het IMF en de Europese Commissie het oneens zijn... over waar ooit in 2020 de Grieken met hun schuld uh, gaan landen. Zelfde met de Europese begroting. Vanavond zouden ze eruit moeten komen. Parlement en uh, de lidstaten, maar de lidstaten liggen dwars. Die gaan lijnrecht in tegen het voorstel van de Europese Commissie. En die verwarring die blijft maar zo op deze manier uh, de hele tijd uh, duren. En een, een belangrijk fenomeen is dat die Europese Commissie steeds meer onder druk van die lidstaten komt te staan. Carolano, nog even. Ja, dat heb ik ook gezegd in mijn reactie. Uiteindelijk, als de Commissie veel niet kan doen, is dat in het geval van de lidstaten. En een van de redenen waarom de Commissie soms zeer moeilijk functioneert, is dat Commissie met 27 commissarissen van 27 lidstaten, in feite een bijna een. Te veel een raadsconstructie is niet langer een commissie. commissie dat is een soort secretariaat van de regeringsleiders, bedoelt u? Inderdaad. En dus iedere commissaris in de commissie verdedigt niet alleen wat we zeggen, zijn, zijn sector waar hij voor u werkt, maar ook zijn land. En dat is volledig verkeerd. Ja, en dan uh, een, een laatste dingetje dat hier een rol bij, bij speelt. Wat raar is in dit onderzoek dat, dat eigenlijk die regeringsleiders een beetje buitenschot uh, blijven. Alleen vindt de meerderheid uh, van uh, die mensen die aan die steekproef hebben deelgenomen... ...dat Angela Merkel wel een goede kandidaat zou zijn om de heer Barroso op te volgen... ...in 2014 als voorzitter van de Europese Commissie. En ook dat legde ik even voor aan Karel Lanno. Ja, zeker. Maar bedoel, het kan zijn dat ze ook zeer ontgoocheld zal zijn, zeer, zeer sterk. En nou, omdat ze ziet dat ze, dat ze weinig kan doen. Omdat ze weinig capaciteit heeft. Omdat ze tussen, voortdurend moet negociëren tussen al die lidstaten. Vindt u dat de Europese Commissie meer armslag moet krijgen? Ja, absoluut. Maar onder duidelijke verantwoordelijkheid naar het Europese parlement. En nu blijft het allemaal een beetje hangen? Uh, nu is dat de heer erachter gegaan. en wordt de Commissie meer gecontroleerd door de lidstaten. Ik vind dat de Commissie vooral moet de verantwoordelijkheid dragen naar het Europese parlement. Veel minder naar uh, de lidstaten. Want ze is in feite een autoriteit om Europa vooruit te helpen. Ja, dat is een oplossing die je vaak hoort. Hè? Meer daadkracht nodig voor de één baas, precies. Precies, dat is okay, het. Oké, Fred, we gaan het hier nog heel vaak over hebben, heb ik zomaar het uh, vermoeden. Dankjewel. En we gaan nu naar Den Haag, want de Tweede Kamer debatteert de hele middag al over het omgegooide regeerakkoord. Margreet Boer, we hebben het verbale geweld van uh, Wilders van de PVV over ons heen gehad. Uh, Buma heeft zich ook van het CDA behoorlijk geweerd. Wie is er nu aan het woord? Ja, de fractievoorzitter van de VVD, de nieuwe fractievoorzitter, Halbe Bezelstra. Hij is... Uh, uh, nou ja, ruim drie kwartier aan het woord. En er is heel duidelijk. De forse bezuinigingen van dit kabinet gaan pijn doen. Want ja, hij moet natuurlijk dit kabinetbeleid verdedigen. Maar de oppositiepartijen die vragen zich af... of de VVD wel goed bezig is met deze maatregelen. Want de VVD had toch hele andere dingen beloofd bij de verkiezingen. Zegt bijvoorbeeld Alexander Pechtold van D66. We hadden ook die postertjes. U kunt ze waarschijnlijk thuis nog wel uh, ergens bij het oud papier vinden. Hangen oh, ze uh, nog gewoon aan de muur, hoor. Ja. Oh, hangen ze nog aan de muur. Nou, dan zou ik er vanavond nog maar eens naar kijken. Voorzitter. De hypotheekrente staat als een huis. Geen euro naar de Grieken en duizend euro belastingvoordeel. Welke van de drie staat er nog? Nou, Voorzitter, die eerste twee stonden in geval tijdens de campagne van 2010. Uh, laat dat helder zijn. En waar het gaat om, heeft de VVD concessies gedaan? Jazeker. Jazeker. Daar lopen wij ook niet voor weg. Wij hebben concessies gedaan. Wij hebben moeten inleveren op ons verkiezingsprogramma. Omdat wij die kernboodschap zorgen dat dit land sterker uit die crisis komt. Dat de overheidsfinanciën op orde raken. Die boodschap is en staat recht overeind. Ik hoor een krakende, draaiende deur. Het was de VVD die de dag voor de verkiezingen nog in het slotdebat zei hypotheekrenten staat als een huis. En terwijl de kiezer zich naar de stembus spoede, was het intern al weggegeven. Ja, dat is Alexander Pechtold van D66. Verder wordt Zelstra veel aangevallen op het verlies aan koopkracht... van bijvoorbeeld kostwinners, van mensen met een klein pensioen. Er wordt ook aangevallen door de oppositiepartijen... over het verdwijnen van banen, hè, de werkgelegenheid die op de tocht staat. Maar het antwoord van Zelstra is eigenlijk steeds hetzelfde. Ja, jongens, Nederland gaat het gewoon fors merken, die bezuinigingen. Maar het is nu eenmaal nodig en op lange termijn komen we er beter uit. Dat is een beetje het mantra van de VVD op dit moment. Ja, ik kan me voorstellen, maar dat tot slot... dat. Uh, zoals Pechtel doet, je kunt wel blijven uh, de VVD verwijten dat ze een draai gemaakt hebben. Maar als ze nou de hele tijd uitleggen dat het niet anders kan in een coalitieland als Nederland. dan moet je een keer als oppositie ophouden daarmee. Want dan word je een zeikert natuurlijk. <lacht> Lijkt wel zo. Ja, nou ja, aan de andere kant is dat natuurlijk wel een gevoelig punt voor de VVD. Uh, he, dat draaien met die verkiezingsbeloften. Ja. Want de VVD heeft daar echt heel hard campagne op gevoerd. En dan raak je toch het vertrouwen. En dat is een belangrijk begrip in de politiek. Dus het is niet voor niks dat Pechtel dat doet. Want daar zit toch een heel gevoelig punt bij de VVD. Maar het gaat ook heel veel hoor over koopkrachtcijfers en hmm. uh, wat wij gaan merken in onze portemonnee en of dat nou echt niet anders had, uh, had gekund. Oké, okay, Margit Boer, we zullen je nog vaker horen vandaag. Dankjewel. En dan nu ons economiepanel Klinkende de Munt met Rijn Willems, voormalig Shell-topman in Nederland, een oud-CDA-senator en ook leraar arbeids- en emancipatie-economie Joop Schippers. Goedemiddag. Uh, Rijn Willems. Uh, we, ik zei het zo pas, uh, meneer Buma, Sibon Buma van het CDA, die ging er stevig in en die had het met name over de koopkracht van de middengroepen. Je bent zelf van het CDA, dus je staat daar helemaal achter, mag ik aannemen. Ja, ik denk dat er een paar punten te maken zijn uh, waar ik. Uh, maar, zeg je volledig in gelijk gegeven. Eén, er is heel weinig aandacht besteed aan gezinnen. We zien al die koopkrachtlijstjes, maar je ziet nergens de lijstjes... met drie of vier kinderen, gezinnen... die uh, behoorlijk veel zwaarder gepakt worden dan, dan de, de, de, de mensen zonder gezinnen. En de vraag is of dat voor een land lange termijn goed is. Ik, ik zie dus... Ik vind het weer een element waarvan ik zeg... deze combinatie van PvdA en VVD heeft, uh, uh, werkt aan de oplossingen. Daar is geen twijfel aan, bezuinigingen, moeten ervoor... maar heeft heel weinig visie op de lange termijn. Dat we een situatie moeten creëren voor nieuwe banen. Dat we een situatie moeten creëren... Uh, uh, echt, echt op innovatiebeleid doorzetten... Um, ik, ik ben niet ongelukkig met het feit dat het tropsectorenbeleid doorgaat. Anderkant kant wordt er wel weer op bezuinigd op innovatiegelden. Ik denk dat dat echt fout is. Uh, dus ja, er zijn, ik, ik heb er zorgen over, over dat dit beleid uh, een onderhandeling geweest is van we gunnen elkaar een aantal dingen. Maar er is dat geen visie achter van waar gaan we nou samen naartoe? Behalve, nee. behalve de bruggen slaan. Maar ja, bruggen slaan moet je sowieso doen als je van, van twee uiterste uh, bij elkaar komt om te proberen wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat beleid te maken. Ja, dat was ook het bron, uh, uh, Joop, Schipper. Uh, dat was ook het uh, verwijt van Bram uh, van Ooyek uh, tijdens uh, Kamerbreed bij de Tros. Hij zei van inderdaad, ze ruilen dingen uit en ze zeggen tegen elkaar... ja, we zijn er niet zo voor, maar zij wilden dat. En ze hebben niet samen iets, maar dat kun je ook van die, van die partijen toen niet verwachten. Nou, Ik weet niet waarom je dat niet zou kunnen verwachten. Kijk, Wat er nu gebeurt is dat er heel veel bezuinigd wordt. En er moet inderdaad bezuinigd worden. De gedachte is van, uh, dat, uh, dat de kort uh, uh, voor de, van de begroting... Uh, wat van Europa maximaal 3% mag zijn en teruggebracht moet worden richting nul. Dat zou met de bezuinigingen, gegeven de omvang van de bezuinigingen... teruggaan van 2,8% naar een half procent. Mm -hmm. Maar omdat de bezuinigingen uh, leiden tot heel veel minder groei betekende dat we uiteindelijk in 2017 toch nog met een tekort van 1,6 zitten. Dat betekent dat dus eigenlijk de helft van de bezuinigingen... zou je bijna zeggen weglekt en dat je dat voor niets doet. Ja. Dus wat dat betreft hadden ze best nog wel even kunnen nadenken... of je niet slimmer zou kunnen bezuinigen. Of je bij wijze van spreken bezuinigen. Ik bedoel, en Rijn Willem zei het net, uh, veel meer zou kunnen koppelen aan innovatie. Om maar eens even wat te noemen, wat maar wel dat, groei oplevert. Maar dat is weer een investering. Maar, dat, ja. dat is, ja, maar goed, laat ik zeggen, dat is dus een kwestie van uh, dat je uh, nou, goed moet... Nadenken, passen en meten. Ik bedoel, er zijn wat dat betreft ook geen standaard oplossingen. Dat je zegt je moet zomaar bezuinigen of je moet zomaar uh, nou ja, mensen extra geld geven. Nee, het komt eraan dat je een plan hebt en dat je dat op een slimme manier uitvoert. En dat plan, dat zit er niet erg achter. Nee, en komt dat Rein Willems omdat ze het, ja, al hun concentratie en tijd nodig hebben om aan die bezuinigingsbedragen te, te komen? Dat, dat nou, ik kun je ik er niet bij voorstellen. Een, een soort ja, je kunt er van alles bij denken. Maar ze hebben heel snel proberen een deal te maken. Ja. Uh, en, en, en even la willen laten zien, daadkracht willen laten zien. Daar dat is op zich niks mis mee. Ik denk dat we dat in Nederland we altijd erg lang over doen, over uh, uh, formaties. Dus daar is op zich niks mis mee. Maar ik denk dat daar een flink aantal slordigheden begaan zijn. Kijk, het is natuurlijk wel zo. CDA heeft iets meer ervaring in het verleden gehad met onderhandelen met PvdA dan de VVD dat heeft. Uh, daar komt bovenop dat je hier een onderhandeling hebt gehad van een, een, een beta-man met een alfa-man. Um, um, uh, en, uh, Wie is de, dan in, in het voordeel? Uh, de maar nou, Ik denk dat beta's over het algemeen. Dus als duidelijk wel wat voordelen hebben. hebben in, in, dat ze niet geval iets van getallen af weten. Nou. Uh, en, en dat heeft hij toch wel duidelijk. Ook, wel, ook onderliggend wel wat meegespeeld. Maar alle gekke door een stokje. De issue is denk ik heel simpel. Uh, deze. Ze hebben te snel. Zijn, zijn, zijn, uh, ja. zijn ze aan de gang gegaan. En uh, daar zijn wat fouten bij gemaakt. Ja, ja, ja. Dat moeten we wel weer snel vergeten. Dat soort ja. uh, dingen gebeurt. Maar uh, uh, nogmaals wat. Ik de grootste zorg vind is dat er geen echte lange termijn visie achter zit van hoe creëren we banen. Nee. Want eigenlijk is dat, en daar is het, de kabinet Balken en heeft daar in de, vanaf 2003 al sterk op ingezet, eh, banen creëren, banen creëren, dat is aan, het, aan je toekomst van je land werken. En dan ja. mag je allerlei dingen even voor, voor, voor, voor lief nemen, maar dat is essentieel. Ja, want ja, deze. Je, voor de volgende generatie. Want ik heb al cijfers gezien dat deze bezuinigingen 130.000 banen zouden gaan kosten. Ja, ik vind dat, dat vind ik eigenlijk. Eigenlijk een schandaal eerlijk gezegd. Ja. Dat, hadden ze, dat hadden ze in een aantal dingen kunnen, kunnen voorkomen. Ja. En dat is misschien ook nog wel een onderschatting. Want als je praat met werkgevers. Dan zie je ook dat heel veel werkgevers op het ogenblik nog druk bezig zijn. Uh, met technologische vernieuwing. Dus dat als dadelijk uh, er weer iets van groei komt bij die bedrijven. Dat ze uh, die groei gaan realiseren. Bij wijze van spreken wel met nieuwe machines. Maar niet met extra mensen. Ja. Dus het zou wat dat betreft nog wel eens kunnen tegenvallen. Uh, ook hoe het met de werkgelegenheid gaat. Ja. Ze hebben trouwens ook wat scherpe kanten van het vorige akkoord willen afslijpen bijvoorbeeld uh, die afbouw heel ruig van, uh, van 38 naar uh, 12 maanden de ww periode nou daar hebben ze 250 miljoen voor uitgetrokken om, da om daar weer zes maanden bij op te doen ik dacht bij mezelf ja worden we nou cynisch en is tientallen miljoenen uh, zegt ons dat niks meer om omdat de miljarden wat Griekenland betreft je om de oren vliegen maar kan je met 250 miljoen zo'n maatregel financieren nou, dat zou ik inderdaad nog eens, uit, nog eens na moeten rekenen. Het lijkt, me wat, uh, het lijkt me wat weinig. En wat natuurlijk toch het probleem is... dat is uh, niet zozeer van uh, of daar nu op dit moment... precies voor die zes maanden voldoende geld is... maar of er ook perspectief is voor de mensen uh, om weer werk te vinden. Ja. In, het, in de doorrekening van het Centraal Planbureau zie je ook uh, op de lijstjes... dat er bezuinigd wordt zoveel miljoen uh, op, de, uh, op het UWV. Zoveel uh, miljoen op de reintegratie van de kant van gemeenten. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat op het ogenblik... buitengewoon hard nodig hebben. Er zijn veel mensen die nu werkloos worden... die uh, 25 jaar niet werkloos geweest zijn. Die dat dus ook helemaal... verleerd zijn, zal ik maar even zeggen, om te solliciteren. Banen liggen ook niet voor het opscheppen. Dus je moet mensen ook een beetje helpen met zoeken. Nou, dan is het natuurlijk buitengewoon... het paard achter de wagenspannen als je daar nu op gaat bezuinigen. Ja. Maar ook dat zou je dus moeten zeggen van... het is misschien de investering wel waard... om ja. inderdaad meer mensen... die vacatures die er zijn. Bedoel, uh, dat hoor, dat uh, kwam om de net in fragment naar voren, er is natuurlijk best wel werk. Maar je moet ook de mensen op goede manier aan dat werk weten te koppelen. Ja, precies. Nu even over de bezuinigingen op die WW, Rijn Willems. Het zijn uiteindelijk uh, is het de premie van de werkgever die die WW-potten vult. Het is niet een apart fonds meer, het zit ja. nu bij de overheid in. Uh, maar uh, het korte op die WW, waar zit de winst voor de overheid? Waar zit, waar zit de bezuiniging voor de staat eigenlijk? Nou, daar moeten we niet in details hiervan vragen... Als ik even terugga naar die WW, de essentie rond de WW... ik vind dat daar de stap om van drie jaar terug te gaan naar één jaar... Eh, vond ik in het vorige akkoord, het eerste, zeg maar het eerste akkoord van een paar weken terug... vond ik te snel gaan. Ja. Uh, uh, ik, ik denk dat uh, men zich niet realiseert dat... Uh, en, en natuurlijk zijn er genoeg gevallen bekend van mensen die er misbruik van maken. Dat, dat, daar ah, wordt ook al, al over gesproken, maar dat is een hele kleine minderheid. Ja. Als je... Um, drie jaar die uitkering hebt... en je gaat dat met die snelheid terugbrengen... naar één jaar, vond ik niet wijs. En nee. als ze dat nu temporiseren... Uh, is, is, is het uh, een wijze zaak. En... Uh, ik ken niet precies de mechaniek waar het geld vandaan komt... maar het zal in dit geval overigens levert het voor het bedrijfsleven wat op. En het is, uh, voor het bedrijfsleven ja, wel ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, Al dan zegt daar van het Centraal Planbureau dan ook weer... van ja, zowel van uh, hoe heet het, die lagere WW-premies... als vanwege uh, de maxim, uh, maximering van de pensioenopbouw... ook daar gaan werkgevers dus minder pensioenpremie betalen. Het Centraal Planbureau veronderstelt dat uh, in de loononderhandelingen... met de vakbonden, de vakbonden dit voor een gedeelte weer terug gaan halen... Hm. Uh, wat dus op zich wel weer meer koopkracht voor burgers zou betekenen... maar misschien ook wel weer minder werkgelegenheid. ja, nou ja Dus dat is iets wat we nu in de, in de koopkrachtplaatjes... en in alle andere plaatjes die ons deze dagen ja. worden ja. Uh, voorgetoverd... wat eigenlijk nog niet goed te zien is. En dat moeten we dus ook nog maar even afwachten... wat ja. precies de effecten daarvan zouden ja. kunnen zijn. Je kan ook weer er vergif op innemen dat tijdens het debat vandaag en morgen... dat er weer ineens een koopkrachtplaatje naar nou voren schiet, met weer hele rare uitschieters... waardoor je weer een enorme ruzie krijgt zonder dat het grote van. Dan weer verteld wordt en alles geconcentreerd wordt op dat ene voorbeeld. Ja, nee, en dat is natuurlijk toch een beetje van. Uh, vroeger uh, presenteerden politici koopkrachtplaatjes aan de burgers en dan zeiden de burgers: ja, mevrouw, ja, meneer. Uh, en ja, dat doen de, dat doen zo zijn de burgers niet meer. Die zeggen van: ja, hoezo? Uh, ja. Uh, cumulatief uh, opeengestapeld uh, 4% eraf in de komende vier jaar. Dan zijn natuurlijk best groepen die dat, uh, die dat wel kunnen betalen. Maar inderdaad, voor sommige groepen uh, komt daar nog van alles bij. Wat er nu bijvoorbeeld in die plaatjes zoals ze nu gepresenteerd zijn, niet bij zit, uh, dat zijn de hoge kosten van de kinderopvang. Ja. Nou, dat kan voor sommige mensen... Uh, kan dat flink oplopen. Ja, vooral omdat het niet berekend is... wat er voor gezinnen, zoals je pas ja. zei... Ja. met drie kinderen, vier, vier kinderen... dat is nog niet uh, nee, uitgerekend. Ja, maar voor, nou ja, de, de, de CDA... heeft daar niet daar wel wat aan gerekend. Maar, dat zijn, maar die zeggen dan weer... dat het reuze reuze meevalt, die maatregelen. Ja, niet voor die, groepen, nee. niet voor die groepen. voor die nee. uh, uh, uh, uh, uh, Overal valt het, het wel mee, maar niet... Met, uh, rond de gezinnen. Ja. En daar heb je natuurlijk een opeenstapeling van dingen. Kinderbijslag laag, eh, kinderopvang eh, duurder, eh, school, eh, schoolboeken eh, toeslag weg. Nou, noem het maar op. Ja, het telt allemaal aan. Je Kijk, en als je dan, ja, werkloos, je als je dan werkloos wordt, eh, en dus inderdaad nou A, al te maken hebt met het feit dat er eh, een maximum in de, in de oh, WW-uitkering zit, sowieso onmiddellijk al als je werkloosheidsuitkering krijgt, en dat het dan na 12 maanden of eventueel na 18 maanden terugvalt eh, tot het minimumloon, nou ja, bedoel, dan, is, dan ja. heeft dat dus ...desastreuze consequenties voor het leven van mensen. Ja. Tot dan moeten mensen hun huis gaan verkopen ja. met alle consequenties en schade van die. Ja. Dus wat dat betreft is dat iets waar ja. ook niet echt goed over nagedacht ja. is. Nee, er ligt een, voor mij ook een, een filosofisch punt te grondslag. Hè. Uh, waar wil je als samenleving lange termijn naartoe? Heb je geloof met elkaar in de toekomst? Gezinnen die t, en mensen die dat hebben, daar, daar zie je over het algemeen... ...dat daar kinderen geboren worden, dat men ja. gelooft in de toekomst... ...en, en hun leven voort willen zetten in de volgende generatie. Ja. Ik, ik proef daar heel weinig van in, in het denken van politici. Ja. Dat, dit, dat, dat het leven in de volgende generatie weer verder gaat. En dat dat consequenties heeft. En dat je daarvoor. Tuurlijk, de politiek, merk je aan alle kanten, is behoorlijk gericht op de korte termijn. Hoe lossen we de problemen op? Hoe lossen we de 3% regelen ja, ze op? Ze zijn constant bandjes aan het Dat bussen. hebben we allemaal ja. he, best wel. Maar je moet richting de samenleving duidelijk vertolken dat het gaat om een lange termijn zaken waar je mee bezig bent. En dat proef ik Eigenlijk bijna terug. Ja, en was het ja. maar een huisvader met kinderen? Ja, Joop, kort. Want <laughs> wil ik even naar iets anders ja. nog? Heb jij één goed. Ding te zeggen over één onderdeel van het akkoord. Voor zover je het nu hebt kunnen bekijken. Ja, de afschaffing van de studentenjaarkaart. Dat, <laughs> uh, nee, ik bedoel, dat is toch iets. Uh, dat heeft een enorm beslag gelegd op de capaciteit van het openbaar vervoer de afgelopen jaren. Uh, en er wordt heel veel. Ik uh, bedoel, ik gun die studenten allemaal uh, het allerbeste. Ik ben er zelf ook van afhankelijk voor mijn boterham. Maar dat ze uh, af en toe wel eens een halte zouden kunnen gaan lopen. Zoals volgens mij in de tijd Nelly Kroes toen ze nog minister van Verkeer en Waterstaat was. Daar, daar had ze toen absoluut gelijk. In, en en daar denk ik dat nu ook heel goed kan. Ja, oké. Okay. We gaan even naar jouw oude vak, Rijn Willems. Over olie, energie. Het Wereld Energieagentschap beweert namelijk dat de VS in 2017 de grootste olieproducent is. En in 2035 100% in de eigen energievoorziening zou kunnen voorzien. En ik dacht toen ik Obama hoorde bij zijn verkiezings. Bij zijn overwinningstoespraak. Waar hij onder andere in een to-do-lijstje zei. Uh, freeing ourselves from foreign oil. Dacht ik, wat een grootspraak. Maar het lijkt dus echt fijn. waar. Klopt het, denk je? Nee, het klopt inderdaad, helemaal. En u zei dat ze in 2030 uh, energie zelfsupporteren. Ze zijn op dit moment zelfsupporting van energie. En ze gaan uh, het komend jaar gaan ze uh, uh, olie, en over een aantal jaren, waar u over sprak van specifiek olie alleen, maar hmm. totaal energie gaan ze het komend jaar gaan ze uh, uh, gas exporteren. Oh, nou, ik zag in dat stuk staan 2035. En, dat is een, en Dat is een hele bijzondere situatie, want uh, de laatste 30, 35 jaar is de Verenigde Staten altijd uh, energie geïmporteerd, hmm. vanuit met name het Midden-Oosten. Ja. En dat gaat geopolitiek nog wel wat een en ander veranderen in de komende jaren. Ja, want je leest Omdat ook dat China en Azië, met name de grote importeurs uit het Midden-Oosten gaan worden. Dus wat gaat dat dan betekenen geopolitiek? Nou ja, dat gaat betekenen dat er uiteindelijk denk ik minder geld van de Verenigde Staten gaat naar het oplossen van conflicten in het Midden-Oosten. Maar mm -hmm. even iets iets meer mm -hmm. moeten noemen. Want uh, dat is ja, hun belang niet meer. Dus het is belang niet meer dat het daar allemaal. Ze uh, zijn jongens zoeken. Ja. Ik zeg het heel plat, maar zoek het zelf maar uit. Dat die gedachte gaat natuurlijk toch bij een hoop mensen wel, wel postvatten. Even afgezien van de specifieke lobby richting ondersteuning van Israël... die blijft nog wel stevig bestaan. Maar hmm. nogmaals, de eh, relatie amerika Saudi arabië wat gaat daarmee gebeuren? En dan inderdaad met name, de, wat gaat de rol van China? Ik denk dat China behoorlijk veel meer zijn invloed uh, zal doen gelden in het Midden-Oosten. Ja. Met alle consequenties voor Europa die dat ook heeft. Ja. Joop Schippers, is er iets? Het is wel weer heel goed als Amerika, doordat ze uh, netto exporteur van uh, energie... en met name olie worden, uh, dat uh, dat goed is voor de Amerikaanse betalingsbalans. Ik bedoel, Amerika ja. kan wat dat betreft, uh, bedoel, als zijnde een land... wat al heel veel jaren op veel te grote voet leeft... Uh, kan wat dat betreft wel nou ja, zo'n steuntje, zo'n uh, georganiseerd steuntje... in de rug uh, gebruiken. En dat is dus voor de Amerikaanse economie... en dat is natuurlijk toch nog steeds de grootste economie uh, op aarde... is dat heel belangrijk uh, dat nou ja, laat ik zeggen, die motor, dat trekpaard... Uh, dat mm -hmm. dat beter ja. gaat functioneren. Maar in politieke zin is er zeker een risico... dat uh, Amerika zich ja, toch weer een beetje isolationistischer ja. uh, gaat gedragen... dan in het verleden. Ja. Uh, Rijn Willems, kijken ze uh, alleen naar fossiele brandstoffen... of zijn ze ook heel erg aan het inzetten op duurzaam, op groen, de Amerikanen? Uh, ze zijn uh, niet uh, nou, dat, dat, dat is wisselend. Er wordt wel veel aan windenergie gedaan in gebieden in Colorado... waar, waar echt veel wind is. Uh, maar dat gaat niet met subsidies, dat gaat gewoon kijkend naar waar het commercieel haalbaar is, dan gebeurt het wel. Hm. Maar de Amerikanen zijn uh, niet doordrongen uh, van het uh, uh, klimaatprobleem... zoals dat uh, uh, in, in Europa tot op zekere hoogte het geval is. Nee, goed, dat, maar dan, dat... dan zijn ze zelfvoorzienend en ze exporteren... maar straks is het op en dan moeten ze weer te biechten in midden Oosten. Ja, maar je moet even zich realiseren dat, uh, dat op... Uh, we dachten uh, uh, acht jaar geleden dat de gasvoorraden in de wereld... ons 30, 40 jaar verder zouden brengen. Dat is nu een getal geworden van 250 jaar... Dat is een gigant wat er in dat schaliegas ontdekt is. Mm -hmm. En we denken dat het nog zo zit hier en daar. Bijvoorbeeld in Europa, Noord-Rijn-Westfalen is een gebied waar heel veel schaliegas zit. In, in Nederland zit, zal er nog wel zitten, Frankrijk zal er veel zitten. Nou, Frankrijk is voorlopig dat, uh, door, door de, waarschijnlijk door de nucleaire lobby, is dat, uh, dat uh, gestopt dat je daar naar schaliegas mag worden. Dus dat blijft er nog wel zitten, dat gas de komende 20, 30 jaar. Als we het echt nodig hebben, dan, dan halen we het er wel uit. Mm. Maar. Uh, er zit dus veel, en ik ben dus niet zo... Uh, uh, uh, wat, wat dit doet, en daar, daar zijn, maken veel mensen zich wel zorgen over... dat de hele discussie rond klimaat komt in Amerika, en daar waarschuwt het IEA ook voor... Uh, komt op de, op de, op de, weer op de tweede rang te staan. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk een, wel een zorgelijke zaak is. Oké, okay, dat waren de laatste woorden van Rijn Willems... voormalig Shell Topman, en oud-CDA-senator. En nu hoorde ook Joop Schippers... hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie. Uh, dit was... Uh, het panel en daarmee de villa. Morgen zijn we er weer. En straks is daar het Radio met heel veel, mag ik hopen, politiek debat. Nee, joh. Oh, gelukkig. <laughs> Jazeker, natuurlijk. Uh, en straks ook minister Schult, want haar pot met geld is gisteren gebruikt... om de plooien glad te strijken tussen VVD en PvdA. En we besteden ook aandacht aan het opgaven van de stoffelijke resten van Yasser Arafat. Want dat is op dit moment aan de gang. Is die vergiftigd, ja of nee? Hè? Dat is de vraag. En uh, daar zullen wij geen antwoord op krijgen. Maar we gaan wel kijken hoe het daar in Ramallah verloopt. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het VU Medisch Centrum in Amsterdam hoeft longarts Piet Postmus niet meer terug te nemen als afdelingshoofd. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Postmus spande vorige maand een kort geding aan tegen zijn werkgever. omdat hij in augustus als afdelingshoofd op non-actief was gesteld. En trok in juli aan de bel bij de inspectie voor de gezondheidszorg. en de raad van toezicht van het ziekenhuis. en vreesde voor de patiëntveiligheid. vanwege langlopende ruzies op de afdeling longchirurgie. Radiozender 3FM heeft zojuist de namen bekendgemaakt. van de discjockeys die dit jaar in het glazen huis gaan. Dat zijn Giel Beelen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom. Met het Glazen Huis haalt 3FM elk jaar in de laatste week voor kerst geld op voor het Rode Kruis. Het huis staat volgende maand in Enschede. De 3D-jockeys zitten zes dagen zonder eten in het huis en ze maken 24 uur per dag live radio. De stille ramp waar Serious Request dit jaar geld voor ophaalt is babysterfte wereldwijd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 40 kilometer files is de avondspit minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. Een paar de volgende. Op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen. Daar staat door een ongeluk. Tussen de knooppunten Bedelux en Ketelplein 5 kilometer. Bij knooppunt Ketelplein is één reis ook dicht. En op de N3 door richting Papendrecht. Daar ligt pijn op de weg. En daar staat voor de Merbeetbrug 5 kilometer. En daar is één reis ook dicht. Je kunt dan ook beter omrijden via Ridderkerk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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, het debat is in volle gang. De Tweede Kamer richt zijn pijlen op het nieuwe kabinet. Dat is met het uitspreken van de regeringsverklaring vanmiddag door premier Rutte eindelijk en echt uit de startblokken. We gaan van de Hofstad naar de Domstad, want wat doet het regeerakkoord met mensen in bijvoorbeeld Utrecht? We zijn op drie verschillende plekken in de Utrechtse samenleving. Overspel op hoog niveau in Amerika. David Petraeus moest aftreden als directeur van de CIA toen een buitenechtelijke relatie aan het licht kwam. Er blijkt veel meer aan de hand, dat vertelt zo Wessel de Jong. En Jaco Verharen stopt als zwemtrainer. De man achter tien Olympische gouden medailles verruilt het zwembad voor de Zwembond. We praten met hem, dit Radio 1 Journaal. I'm not na Twee roerige weken en een razendsnelle aanpassing van het regeerakkoord is nu het woord aan de Tweede Kamer. Het debat over de regeringsverklaring is nu begonnen en zou waarschijnlijk voortduren tot diep in de nacht in Den Haag. Joost Vullings, Joost, de eerste kans voor de oppositiefractievoorzitters om te laten horen wat zij van het regeerakkoord vinden. Wat is hun eerste oordeel? Nou, Geert Wilders is de kerstverse oppositieleider. Nou, die mocht het debat aftrappen. Nou, die vloog er echt spijkerhard in, haalde alle superlatieven uit de kast die je maar kan verzinnen, regeerakkoord is een gedrocht, een misbaksel... en nog veel meer negatieve kwalificaties. Rutte moest ook vooral tegen iedereen sorry zeggen. En ook over de totstandskoming van het regeerakkoord... heeft hij geen goed woord over. Ze waren er in een middagje uit. Ze wilden laten zien dat ze slim zijn. Een haastklust, snel snel, een vluggertje. En we hebben allemaal de negatieve gevolgen gezien. Het fundament waarop dit kabinet gebouwd ging worden... Het regeerakkoord is al aangepast voordat het door de Tweede Kamer is besproken. Twee weken geleden werd met trots de love baby van Mark en Diederik gepresenteerd. En nu moeten de makers zelf erkennen dat het een misbaksel was... en hebben ze hem te vondeling gelegd. Voorzitter, met zo'n kabinet heb je eigenlijk geen oppositie meer nodig. Maar goed, deze oppositieleider eist aan het eind van zijn bijdrage... wel dat Rutte moest opstappen. Dus hij blijft zeker oppositie voeren de komende jaren. Uh, duidelijk werd in de bijdrage van Wilders... dat hij zijn pijlen vooral richt op de VVD. En dan weer in het bijzonder op premier Rutte. Hij herinnerde Mark Rutte aan al zijn gebroken verkiezingsbeloften... van de uh, hypotheekrenteaftrek. Ook de belastingverlaging die er niet kwam. Nou ja, wat, je, wat, wat wel duidelijk is, hij wil Rutte neerzetten... als de premier van een socialistisch kabinet. Hij noemde hem ook al Rooie Rutte... En Wilders wil zichzelf opwerpen als de beschermheer van de middenklasse. Um uh, verder uh, zijn er nog geen oppositieleiders overigens aan het woord geweest. Wel veel aan de interruptiemicrofoon, want nu is aan het woord... VVD-fractieleider Halbe Zelstra. Ja, die heeft ook een lekkere start hè, als fractievoorzitter. Heerlijk, een geheim, hoop uit te, van, leggen. te leggen ja. Ja, in, in het land eerst en nu in de Tweede Kamer. Natuurlijk zijn debuut hè, als fractievoorzitter. Jazeker, ja. hoe, hoe brengt hij het er vanaf? Ja, hij slaat zich er wel, uh, wel aardig doorheen. Halbe uh, Zelstra is geen man van, van ver gezichten. Het is ook geen uh, poëet om het zomaar te zeggen. Het is een pragmatisch mens, hoekig en held. En uh, nou, hij verdedigde zo ook het nivelleren. Hij zei dat is voor de VVD acceptabel in crisistijd. Want anders worden mensen aan de onderkant van de samenleving te hard geraakt door alle bezuinigingen. Uh, uiteraard uh, bij hem een hoop mensen aan de interruptiemicrofoon. Nou, Emiel Roemer uiteraard meldde zich. Kwam met het verwijt dat het kabinet te hard, te kil bezuinigt en dus te veel stuk maakt. Waarom het niet rustiger aandoen? Hoeveel van die ellendige voorbeelden wilt u nog hebben om te concluderen dat het veel te hard en veel te snel gaat... en dat we hier alleen maar afbraak doorsturen naar de volgende generatie... en geen oplossingen. Meneer Zelstra. Oh, voorzitter, ik wil niet alleen banen voor de heer Roemer... voor andere Nederlanders op dit moment. Ik wil ook banen in de toekomst. Dus wat wij hier aan het doen zijn... is Nederland klaarstomen voor de toekomst... en ingrijpen omdat het nodig is. We hebben ook in Nederland daar de afgelopen jaren nog steeds te weinig aan gedaan. En dat gaan we nu doen. Niet omdat het leuk is... Niet omdat dat een hobby is, nee, omdat wij willen zorgen dat die economie er beter uitkomt, omdat die toekomst voor iedereen in dit land, ook onze kinderen, er beter uitziet. Ja, dit is eigenlijk de klassieke botsing die we kennen uit de verkiezingscampagne: snel bezuinigen tegenover langzaam bezuinigen. Nou, deze interruptie had Halber Zelstra zeker nodig, want daardoor kon hij het VVD-verhaal weer eens neerzetten. En daar heeft die partij zeer veel behoefte aan. Ja, niet de enige inter interruptie, Joost, want we kijken met de half ogen mee en luisteren mee via nms.nl. En dan zie je echt de ene naar de andere interruptie bij Zelstra. Waar, waar gaat het nu over? Ja, het was net, de uh, Kamervoorzitter van Miltenburg zei ook van, uh, tegen de oppositieleiders: kunnen jullie even iets minder interrumperen, want uiteindelijk heeft hij nog maar 3,5 minuut van zijn verhaal gehouden en hij mag 35 minuten spreken en al de rest van de tijd is opgegaan in interrupties nou het gaat vooral nu eventjes over de 250 miljoen euro die uh, gisteren in dat in het regeerakkoord 2.0 is verschenen uh, 250 miljoen een concessie aan de partij van de arbeid voor sociaal beleid en dat geld wordt weggehaald bij infrastructuur nou dat is natuurlijk een pijnlijk punt voor de VVD uh, daar werd hij even aan herinnerd zo gaat het natuurlijk maar ook de vraag uh, waar gaat gaat dat geld precies naartoe? Dat is wel opmerkelijk, want Halber zelfs gezegd, ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Dat is aan het kabinet, aan minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, terwijl gisteren Diederik Samson, de fractieleider van de Partij van de Arbeid, toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, dat geld eh, wil ik eh, inzetten om. Eh, de, de, de bezuinigingen op de WW-duurverkorting te verlichten. Dus ja, wie weet uh, gaan ze daar toch nog discussie over voeren in, het, uh, in de toekomst. Interessant punt, Joost. Die 250 miljoen, zoals je zei, het was even slikken voor de VVD... dat dat uit het potje komt van infrastructuur. De, uh, het potje van verantwoordelijk minister Melanie Schultz, Nou ja, zij zegt het is een snelle manier om geld te vinden. Zo'n kant-en-klaar potje, dat erkent zij. Nou ja, kijk, iedereen moet wat inleveren en uh, het gaat echt, uh, je kunt niet zo'n onderhandeling uh, heel snel doen en tegelijkertijd ook allemaal wetswijzigingen. Dus dan is het op zich, op zich wel logisch dat je dan naar een fonds gaat kijken. Ja, en ik zou ook mijn bijdrage moeten leveren. Was u erbij betrokken bij deze uitkomst van het overleg? Uh, ja, uiteindelijk wel uh, op het laatst, maar dit zijn ook dingen die gewoon uh, ja, in het laatste moment gaan van wat mist er nog en wat moeten we nog dekken. Uh, dus uh, ja, dan uh, kijk je toch van welke ministeries kunnen daar nog een bijdrage aan leveren. Je kunt het ook niet iedere keer weer op dezelfde bevolkingsgroepen laten rusten. U zegt uiteindelijk wel, betekenen dat u in de loop van uh, zondagavond of maandagochtend een telefoontje geeft van Melanie. Uh, het spijt me, maar we halen het bij jou? Nou, op de processen ga ik niet in hoe het gaat. Maar uh, bij dit soort dingen is het altijd zo dat je uh, op een gegeven moment te horen krijgt, nou uh, nu hebben we uh, nog een tekort. En nu gaan we weer kijken welke ministeries kunnen daar nog een rol in spelen. En vanaf dat moment ben ik betrokken. Kunt u 250 miljoen missen? Nou ja, ik kan natuurlijk altijd, zou het liefst nee uh, willen zeggen. Maar uiteindelijk, we hebben een groot infrafonds. En daar is de forse uh, greep uit. En tegelijkertijd uh, ja, er zijn er ook andere forse opgaves te doen in deze periode. Dus ik moet nu kijken wat de betekenis is. En wat ik wil uh, prioriteren. Wat ik eventueel kan temporiseren. Betekent dat bijvoorbeeld dat de A27 wat minder snel wordt aangelegd? Nee, dat hoeft het helemaal niet te betekenen. Mijn keuzes heb ik nog niet gemaakt. Maar het is juist nu van belang te kijken welke, uh, welke infrastructuur levert nou het meeste op. Economisch gezien, uh, wat rendeert het beste. En dat zou je in ieder geval uh, juist aan de voorkant willen doen. En de dingen die misschien net iets minder van belang waren, die je al wel wilde gaan doen, iets meer naar achter schuiven. Dus die hele slag moet nog gemaakt worden. We moeten eerst even kijken hoe groot het budget nou precies is en vervolgens moeten we die slag gaan maken. Minister Schultz in gesprek met Wilma Borgman. Onder meer over de A27, die voert van Den Haag naar Utrecht. En dan zijn we vanmiddag ook om eens even te kijken... hoe we het allemaal in de portemonnee gaan merken... voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Dat iedereen het gaat voelen, dat staat vast van arm tot rijk. En om die reden was vandaag verslaggever Josephine Trehi in Utrecht. Ja, de bedoeling is om Utrecht een beetje door te crossen vandaag. En in de verschillende wijken te polsen hoe de plannen zijn aangekomen... En dan van de lagere tot de midden tot de hogere inkomens. En om te beginnen ben ik in Kanaleneiland, Wat de meeste mensen wel kennen uit het nieuws. Vaak wat slechtere verhalen. Hier vooral veel flats. Ik sta bij het winkelcentrum Kanaleneiland. Een Mevrouw komt net aangelopen met de baby op de arm. Ja, pas twee maanden. <laughs> Houden ze zich bezig met politiek? Niet echt, nee. De politiek die gaat toch uh, zijn eigen gang. En uh, ja, wat de burgers te zeggen hebben... Het speelt niet echt een grote rol, vind ik. Wat is voor u belangrijk? Voor mij, zolang ik het kan overleven, is het voor mij belangrijk. En zolang ik voor mijn kinderen kan zorgen dat ze naar school kunnen. Op dit moment red ik het wel. Het gaat wel de krabbe kant uh, op, maar uh, ja, op zich uh, is het nog te doen. Heel slecht. Waarom? Nou, omdat het iedereen raakt, ook, ook de laagste verdieners volgens mij. Volgens mij is het allemaal niet eerlijk waar het om gaat het eigen risico 3,500 uh, ze zeggen maar je gaat koopkracht ga vooruit. Maar dat geloof ik allemaal niet, want alles wat duurder En dat heb ik ook vaak tegen mijn vrouw gezegd. Wij pikken te veel. Ik denk als we net zoals Frankrijk zouden doen, gewoon de hele boel plat gooien dat we misschien verder komen. Maar we zijn allemaal jaarknikkers. En wat doet u voor werk? Ik werkte bij de post. Ik ben al zeven jaar afgekeurd. Volledig. Wat zijn nou de plannen waar u het meest uh, van schrikt? Nou, die 3500 eigen risico, dat ben ik sowieso al kwijt, bij 1 januari. Ik heb een spuit, die heb ik één keer per week, die kost 160 euro per spuit. Dus die eigen risico, die ben ik bij 1 januari al kwijt eigenlijk. Ik zit in een vrije sectorwoning. Nou, dat is ook bijna 700 euro. Nou, en je zit op de laatste inkomsten. Wat, uh... Nee, het houdt, uh, het houdt op is de reactie in Utrecht. Zijn we nog uitgebreid deze middag? Zoals natuurlijk ook uitgebreid gaan terugkeren naar Den Haag. Morgenavond Nederland-Duitsland in de Amsterdam Arena. We blikken alvast een beetje vooruit straks. Maar wat is nu de stand van de zaak op de Nederlandse wegen... bij de AWB Johnson Hoka? Een minder drukke spits, 52 kilometer in totaal. De meeste daarvan staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. Twee opvallende files op de A4 richting Vlaardingen. Er staat voorklopend Ketelplein, 5 kilometer na een ongeluk. Er is één rijstok dicht. Op de n 3 Dordrecht ligt die Papendrecht. Er ligt pijn op de weg. En daardoor staat er bij de Merweterbrug 5 kilometer. Daar is één rijstok afgesloten. U kunt er ook beter ombreiden via Ridderkerk over de A16 en de A15. Dit is het NOS Radio 1 journal, met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De Duitse voetbalploeg bereidt zich in hartje Amsterdam... voor op de wedstrijd tegen Nederland morgen. De mannschaft beleefde een roerig voetbaljaar. De uitschakeling in de halve finales van het EK natuurlijk deed pijn. Liever zal bondscoach Joachim Leu terugdenken... aan de groepswedstrijd tegen Oranje. Want dat werd een Duits voetbalfeestje toen in Garkov. Ja. Het gespeelde zwaringstijger Gomez, daar is 1-0! 1-0 voor de Duitsers, wat makkelijk! dit is de volgende mogelijkheid, Gomez schiet en scoort. Ja, alsnog 2-0. Het is Jerry yes. yes. van Persie scoort en Oranje is terug in de wedstrijd! Kijk eens aan! Het is gewoon over voor het Nederlands helftal. Dit Nederlands helftal heeft uh, in deze vorm gewoon niets te zoeken op, uh, op dit EK. Vijf maanden zijn er verstreken sinds die blamage voor Oranje in Garkov. of zou je ook kunnen zeggen die glorieuze wedstrijd van Duitsland in Oekraïne. En nu, nu is de manschap neergestreken in een chic hotel naast het Leidseplein en vlakbij het Vondelpark in Amsterdam. Dan darf ik Sie heute ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz spel morgen tegen de Nederlanden. Nieder en daar is hij dan weer, Joachim Leuf, de bondscoach van de Mannschaft. Ik freue me natuurlijk op dit spel tegen Holland. Die ook weet dat de wedstrijd van morgen. eigenlijk in niks te vergelijken is met de wedstrijd van de afgelopen zomer. Nadem je enige spelers abgezaagd hebben. Want een hele waslijst aan sterren ontbreekt: geen Eusiuw, geen Schweinsteiger, geen Klozen. Ze zijn allemaal ziek, zwak, misselijk. Zo gezien is voor mij dan ook een mogelijkheid om andere spelers mal in te zetten, jonge spelers in te zetten, ze mal die automatismen hier lernen en die abläufe hier kennenlernen. en dan eben ook een stap verder komen voor de nächsten eind- en paar jaar. Zoals die daar achter de tafel zit, Joachim Bleuf, zo zat hij er de afgelopen zomer ook een maand lang, dag in, dag uit, tijdens het EK. Het was lange tijd een droom EK met attractief voetbal en succes voor de mannschaft. Deutschland, Deutschland. Sieg voor Deutschland. Marco Reus, tor, 4-1. Ons ziel in het finale te komen en dan ook de pot te holen. Het is uit, het is voorbij. Italië staat in het finale. Kijk, daar is Sonja, mijn collega uit Duitsland, die ik veel gesproken heb tijdens het EK. En we hebben de euforie van Leuf en de mannschaft samen beleefd. Hoe is het inmiddels met de ploeg? Na deze Italiënus bij de Europameisterschaft heeft zich alles gedreht. Die huh? Leute waren böse op den yogi, hebben gezegd: Mensch, wat heeft hij daar falsch gemacht? En is zo so die een beetje gekipt. Ja, de euforie is toch wel wat getemperd. Eerst door de uitschakeling op het EK. En daar kwam dan ook nog eens die WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden bij. Dieses Spiel gegen Schweden, Dat is immer nog zeer auer. Dat tut ons immer noch zeer weh, nach der 4 Führung, 0-vührung, ein 4 4. Das ist Jogi Löw, der Bundestrainer, immer noch schwer angeschlagen. Er hat heute übrigens auch einen schwarzen Trainingsanzug an, also dann weißt du schon was los ist. Goed, dan morgen de wedstrijd Nederland-Duitsland. Ooit een beladen duel, vol rivaliteit. Nu merk je daar weinig van. Hoewel. Joachim, ze freuen zich op Holland. Wie zeer freuen ze zich eigenlijk op Louis van Gaal?. die ja in het voorveld ganz schön gesticheld had. Van Gaal zette de boel nog eventjes op scherp. door tijdens zijn persconferentie te constateren. dat Leuf weliswaar een goede trainer was. maar nog nooit een grote prijs had gewonnen. Nou, hier dan het antwoord van Leuf: voor een nationaal trainer is ook maar wichtig. Dass man zich voor een Turnier kwalificeert. Ik glaube, dat hij dat bij het laatste nicht niet heeft geschafft. Maar uiteindelijk heeft hij in zijn vielen jaren als trainer goede arbeid geleid. De bondscoach van de Duitsers morgen dus tegen Nederland een verslag hoorde u van Edwin Cornelissen. Faith, hebben wij vertrouwen in onze weerman vanmiddag, uh, Gert Hiemstra? Goedemiddag. Altijd. <laughs> Lucella zegt dat, dan is het zo. Maar het voelt wel alsof de natuur stilstaat. Stille, grijze, wolkendeken, amper wind, wat is er aan Ja, op zich is dat niet zo raar, hoor. Voor de herfst, dat gebeurt veel vaker. Eigenlijk uh, is dat, is dat nou, Pardon? Nou, de, de typisch herfstweer, eigenlijk zou ik willen zeggen. Pardon? Typisch ja. herfstweer, ik denk dan <laughs> aan strimmende regen, harde wind. Dat is typisch herfstweer, ja. toch Lucella? Ja. Mm, nee, ik ben met Gerrit en <laughs> die heeft altijd gelijk namelijk. <laughs> nee, dit, hoort, uh, dit hoort echt bij het Nederlandse herfstweer. En uh, dat, dat, dat krijg je vooral als er een hoog drukgebied in de buurt ligt. En dat is nu ook het geval. Daardoor is het zo rustig. En daardoor, ja, de zon die heeft heel weinig kracht uh, in deze tijd van het jaar. En als dat één keer uh, die situatie uh, er is, dan is het heel lastig om dat weer, uh, ja, weer weg te krijgen. En dat zullen we de komende dagen ook merken, want ja, het, uh, het, het zal vannacht waarschijnlijk mistig worden. Er is ook kans op dichte mist, uh, dat noemen we als het zicht minder dan 200 meter is. En dat kan ook morgenochtend uh, plaatselijk het verkeer best wel hinderen. Uh, en het is ook de vraag hoe snel dat morgen optrekt. Vanuit het zuidoosten komt er wat drogere lucht onze kant op, dus het zou best kunnen dat de zon uiteindelijk wel door gaat breken... Maar het is eigenlijk niet aan te geven hoe laat dat precies zal zijn. En het kan ook heel goed zijn dat het op sommige plaatsen gewoon niet lukt. Ja, komt het weer later in de week wel weer een beetje op gang? Ja, dat zal dan waarschijnlijk uh, vrijdag zijn. Dan uh, zal die, die drogere luchten toch wel wat gaan, uh, gaan winnen weer. Met uh, ook wat, wat meer wind. En dan komt de boel weer een beetje op gang. Dan wordt het wat door elkaar geroerd, zou je kunnen zeggen. Die, die koude laag dicht bij de grond. En uh, ja, dan zal ook dat hoge drukgebied zich wat uh, terugtrekken. Komt er weer eens een frontje voorbij, kan het weer eens een beetje regenen in het weekend. Dus uh, dan is dat rustige, stille weer waarschijnlijk weer voorbij. Ik geloof je, Gerard Ingström, dank je. Op dit moment wordt het graf van Jasser Arafat geopend. Dat gebeurt om te onderzoeken of de voormalige Palestijnse leider aan vergiftiging is overleden. Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, jij bent in Ramallah waar dat graf is. Heb je iets kunnen zien van wat ze daar aan het doen zijn? Nou, niet zoveel, want uh, alles is afgezet met uh, dranghekken, alle straten rondom. En het terrein zelf, uh, op de hekken rond het terrein zelf, waar het mausoleum staat, daar is een uh, groot blauw zeil aangebracht. Dus je kan eigenlijk niet zien, uh, er is niemand uh, welkom op dit moment. Wat ik wel weet is dat uh, werk daar vandaag begonnen zijn... Um, de toplaag van dat mausoleum af te halen. Maar het daadwerkelijke openen van het graf, dat duurt nog even. Dat gebeurt straks in het bijzijn van een uh, internationaal onderzoeksteam. Ja, want uh, waarom vinden ze dat zo belangrijk dat er een team bij is? Nou, je zou zomaar weer nieuwe geruchten kunnen krijgen... Uh, als je het graf nu al opent zonder dat er toezicht is. Uh, wie weet, is er dan wel iemand... He, uh, zou er wel eens iemand wat polonium kunnen strooien in het gafel of druppelen. Ik weet eigenlijk niet eens uh, of dat in vaste vorm is of in uh, vloeibare vorm. Maar in elk geval, uh, ze wachten dus op dat onderzoeksteam. Uh, dat bestaat uit Zwitsers en uh, Fransen. Zwitsers, omdat zij uh, uh, uh, dat onderzoek gedaan hebben waaruit naar buiten kwam, naar voren kwam... dat Arafat vergiftigd zou zijn met polonium, met het radioactieve polonium. Dat is toen door al Jazeera uh, naar buiten gebracht... En dat heeft de hele, gaak, uh, hele zaak uh, aan het rollen gebracht. Maar wel een, uh, een, een actie als dat gaat gebeuren... die ongetwijfeld tot veel discussie gaat leiden. Dus zomaar het openen van het graf. Omdat Arafat nog steeds het gezicht is... en blijft van de Palestijnse vrijheidsstrijd. Ja, uh, die al tot veel discussie heeft geleid ook tot nu toe. Uh, met name eigenlijk tussen de familie uh, van Arafat en tussen Abbas. Aan de ene kant uh, is er de familie en dan eventjes de... Uh, ...weduwe van Arafat uitgezonderd, want die heeft dit allemaal in gang gezet. Maar de rest van zijn familie, die is er eigenlijk heel erg op te tegen om het graf te openen. Het is uh, vernederend voor het Palestijnse volk, vinden zij. Uh, ze zijn ook ontzettend bang, uh, hoor ik net, dat er uh, stiekem foto's gemaakt worden straks van zijn botten. Stel je voor dat die ergens gepubliceerd worden, dat zou onverdraaglijk zijn. En stel je voor dat er helemaal niets gevonden wordt... Dat is natuurlijk ook uh, vrij uh, pijnlijk voor iemand met zijn marktenaar Aan de andere kant, uh, Abbas, die is, uh, die is erg voor om het graf te openen. Dat is vooral uh, omdat hij het gevoel heeft dat Al Jazeera hem een hak heeft willen zetten met deze uh, documentaire. <laughs> uh, hij, heeft het, hij heeft het gevoel dat, uh, dat Al Jazeera uh, hem zwart wil maken. Hij heeft nooit serieus onderzoek gedaan naar zijn doodsoorzaak. En dus zegt Abbas nu, oké, okay, dan gaan we nu open kaart spelen en dan gaan we dat graf openen. Om daarmee een eind te maken aan de geruchten om de feiten de waarheid boven water te halen. Monique van Hoogstraten in Ramallah bij dat graf van uh, Yasser Arafat. Dankjewel. En, uh, we gaan naar het nieuws van vijf uur. Daarna gaan we natuurlijk terug naar Den Haag. En we gaan praten over Petraeus, de gevallen CIA-baas. Want er is meer, meer verhalen erover.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 Tot 200 euro korting op de beste multivokale glazen. Maar mocht IWS Groeneveld voor u nu net te veraf zitten, en is het huis op wel dichtbij, dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. Dit is Radio 1.